van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS Journaal. Het kabinet legt een bom onder het openbaar vervoer buiten de Randstad. Dat schrijven de provincies Gelderland, Overijssel, Friesland, Groningen, Limburg... Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de regio Twente... in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Ze maken zich zorgen over maatregelen... zoals het afschaffen van de fiscale vrijstelling voor rode diesel... waar de meeste regionale treinen op rijden. Het kabinet compenseert die maatregel niet... en vraagt ook nog 50 miljoen euro meer voor het gebruik van het spoor. De besturen zeggen dat ze dat alleen kunnen betalen... als ze schrappen in weekend- en avonddiensten... de prijzen verhogen en bepaalde trajecten afschaffen. Het kabinet wil in totaal 370 militairen naar Mali sturen. Dat staat in een plan dat het kabinet waarschijnlijk morgen bekend maakt. De Nederlandse militairen krijgen twee hoofdtaken in het Afrikaanse land. Het trainen van Malinese agenten en militairen en het verzamelen van inlichtingen. Mali werd begin dit jaar voor een groot deel ingenomen door moslim-extremisten. Waarna Frankrijk hen met een militaire actie grotendeels verdreef. De VN-missie moet stabiliteit brengen in Mali. In Helmond zijn twee agenten gewond geraakt door een steekvlam in een woning. De bewoner had waarschijnlijk het gas opengedraaid omdat hij zelfmoord wilde plegen. De agenten liepen lichte brandwonden op aan hun gezicht en armen. En ze konden na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. De bewoner is om het leven gekomen. Een postzegel uit kenia oeganda uit 1925 heeft bij een veiling in weefs 208.000 euro opgebracht. Het is daarmee de duurste postzegel ooit in Nederland geveild. Op de postzegel, ongestempeld en helemaal gaaf, staat het portret van koning George V, koloniaal heerser van Oost-Afrika. Er zijn wereldwijd voor zover bekend nog maar vier exemplaren van die kwaliteit.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 uit uh, Likkele de Jong, uit uh, Ray Murphy, uh, Juriaan Sielke en uh, natuurlijk uh, Bo Manning. Ik heb het over Astrid. En ze komen uit uh, Soest. Dit was uh, van het album Box. Daar begonnen we dus het uh, tweede uur mee. Ik denk dat het wel uh, past bij, uh, bij het geheel uh, van, uh, van de gasten die wij uh, hebben. Met uitzondering van uh, Giso Lommers, die er niet bij is, zit hier uh, de voltallige band uh, van de Bricks uit Amsterdam. Ze hebben... Dankjewel Martijn. Dat, uh, dat, uh, het weekend van Martijn is in ieder geval begonnen. Hey. Ja de gezelligheid hoor. Ik moet je er wel bij zeggen. De baas kan meekijken. Hè? Er zitten webcams uh, overal. Dus, uh, <lacht> en zo hoort nou, het. Vakmanschap is meesterschap. Waar wa wa hangen die rakkers Pierre? Deze is ja. voor jou. Dus die zitten dus uh, gewoon nu mee te kijken. Die, uh, oh, die Martijn. Ja, dat wordt, uh, wordt zo kennis in uh, hem wel. Hoor. Ja, kennen ja, hem ze hem zo, ja. Is dat zo? Ja. Uh, zitten jullie allemaal bij de gemeente Amsterdam of niet? Nee, hey, Ik niet hoor. Nee? Ja. Jij ook niet? Ja, uh... ik, ik, ik, ik, ja, ik, ik niet. wel hoor. Ja. Verder wel. Ja? Alleen Daan, dus niet. Alleen Daan niet? Is dat een hey. beetje de outcast van de band, toch? Ik hoor. ben aankomen bij mij. Ik werk toevallig wel 50 meter verderop. Uh, uh, ja, uh, bij een ingenieursbureau of een architectenbureau of wat, wat is het? Nee, spin-off van de Universiteit van Amsterdam, Is ICT-bedrijf. Ah, ah. ah dat is, dus, uh, nou ja. Het dus, is dus, iets anders. Het uh, is uh, wel ja, iets anders. Is, is wel iets anders, maar uh, je kan ze wel uh, ruiken, de gemeente Amsterdam. Ja, zeker. Ja. <lacht> <lacht> ik kijk zo af en toe bij ze naar binnen. Ja. ja en we zwaaien er alleen niet vaak. Dus. Uh, nee. Of, ja, wat maar... zijn ze aan het doen? De Noord-Zuidlijnen? Nou, nou, ze dan? zeggen dan werk op locatie. <laughs> ja. Technisch weer. Ja, juist, ja, ja, dat, dat zijn veelgehoorde kreten van, uh, van mensen die uh, iets met planologie en uh, stedenbouwkunde en uh, noem maar op uh, bezig je, zijn. Je moet nou eenmaal af en toe naar buiten. Ja, dat ja. dacht ik al. Je dus. moet toch Kijk even dat, kijken hoe het terrein erbij ligt. Uh, goed, uh, Fair Start Hill, dat was uh, dus het eerste nummer waar, waar, het, uh, waar we mee begonnen. Uh, ik, ik blijf zeggen, maar ik denk dat jullie uh, misschien daar wel op in en kunnen haken. Joy Division zit er een beetje in en Editors. Klopt, hè? Ja. En de Killers, ja. toch? Ja. ja, ook. Zit er ook wel uh, heerlijk. Er, ja. Ja, uh, ze hebben een hele speciale opvatting uh, over muziek maken. Trouwens, dit uh, nummer dat gaat over keuzes maken in je leven. Oei. Ja. Bo heeft ooit uh, gezegd: Het gaat niet uh, om de inhoud uh, van, uh, van wat ik, uh, wat ik eigenlijk. Uh, dat is een beetje bijkomstigheid. Maar het gaat eigenlijk om het geluid en om het uh, muziek. Dat en, is uh, uh, uh, toch ook hoe, uh, hoe heet die van Radiohead... Tom York die zei ooit over uh, Kid A. Ja, waar het eigenlijk over gaat. Ik weet niet, maar die woorden die klonken wel lekker. Dat was een beetje de strekking. Ja, nou, zo zit, uh, zit Bou ook wel een beetje in elkaar. Dus, dus het, uh, het, heeft, uh, het heeft er wel een beetje mee, mee van doen. Uh, maar als jullie daarnaar luisteren, zit er iets in waarvan jullie denken... Nou, daar zouden we ook nog wel iets, uh, een randje mee, mee kunnen doen en uh, verwerken in onze muziek. Want uh, ja, jullie houden van rock. Maar dit uh, zit, zit ook een beetje elektronica in. Ja, wat, het is, uh, wat wel uh, aanstekelijk is hiervan... ...dat het een enorme drive heeft in dat nummer. Dat ja. gewoon, uh, en, en dat kan je ook gelijk live voelen. En, ja. uh, we, de, die, die, dat soort dingen zoeken wij ook wel uh, in, die nummer, in onze nummers. Verder kijken wij ook altijd om ons heen naar, naar van alles. Dus, uh, Toch wel? Ja, natuurlijk. Nee, ja, ja. Uh, goed, uh, we, nou we hebben nog, uh, we hebben nog uh, drie kwartier ongeveer om voor uh, dit uur. Uh, ja, jullie de demo is af, uh, bezig met nummers schrijven, uh, optredens, uh, wat, uh, ja over optredens. Want uh, in Amsterdam uh, daar spelen jullie dus nu uh, het meest. Zijn er nog optredens die uh, nog in de planning staan? Ja, we gaan uh, hier even keihard reclame maken. Uh, gaan maar lekker even spammen. 7 november, manifesto horen. Hartstikke leuk. Donder popcafé met allemaal andere bandjes. Ja. En dan staan we een dag later in de Winsten in Amsterdam. De Winsten uh, is een hele leuke zaal. Ja, het is ja. ontzettend. We hebben we één keer eerder mogen spelen. Dat doen we. Een demo-release party. Dat hadden we nog niet gedaan. Dus dat gaan we daar dan doen. En ja. dan is het een goed excuus om iedereen op te trommelen. En samen met, hoe heet onze... Taxidermist... Ja, Taxi Dermist. Dus komt eender, komt allen. Uh, we spelen de 21ste weer in de Sugar Factory in Amsterdam. Ook oh, een hele Ma leuke, leuke plek om te spelen. Ja, ja te gek. En uh, voor Radio Mortalen is dat. We, we hebben nog wat staan in januari in Utrecht. Café, zeg ik dat goed, Staten. Ja, ja, ja zeker. 17 januari en 8 februari nog weer Soccer rocker. Soccer rocker. Dat, ja. dat, dat uh, wordt op het DVVA-terrein gehaald. Nou, kijk, ja, goed, ja precies. Ja, ja, ja, dit, ja, ja, ja. Is, uh, dit is ja, de ja, win. Leuk, ja. ik, ik, uh, hoe, hoe kom ik daaraan? Nou, ik, ik, <lacht> ik ben nog... wel. Ja, dat is wel leuk. Een leuk verhaal. Freel ik ben een freelancer bij het uh, Noord-Hollands Dagblad. Ik moest daar uh, een voetbalwedstrijdje doen. Tenminste, even half meekijken. Tussen de wedstrijd uit Geest en Jos Watergraasmeer. Maar Jos Watergraasmeer grenst aan het terrein van DVVA ja. in Amsterdam. En toen stond ik met iemand te praten. Platte pet dat die jongen op. En, uh, ook een beetje studentico's type. Die zegt, ik ben de voorzitter van DVVA. Ik zeg, gefeliciteerd, leuk vind ik dat. Ah, en, uh, nou, dus we komen eerst over de voetbalvereniging. Toen kwam het over de muziek. Ja, ik heb nog wel iets voor je. Soccerrocker. Dat wordt onder andere gedaan ook door de uh, uh, volkskrant-journalist uh, Menno Pot, ja. die zit daar ook bij, ja. uh, bij betrokken. Dus ik weet daar iets van. dat ja. schijnt heel erg, uh, nou, heel erg leuk. Bij is. deze voor DVVA... 8 februari is vooralsnog de wintereditie van Soccerrocker ja. gepland, waar wij ja. ook achter de Pressans geven. Ja. Uh, speelt iemand van jullie toevallig bij dat uh, voetbal elftal? <laughs> nou, dat is geen toeval hoor. Ja, speel jij bij DVVA? <laughs> nee, nee, nee. Ik niet. Dat is onze, uh, onze vriend in in de Canarie Giso. Giso, Giso ja. speelt bij het Dvva. Ja, als uh, hangend links buiten, maar dat weet ik niet <laughs> zeker. Is <laughs> dus een uh, vriendenteam heb ik, ik me laten vertellen. Ja, uh, nou, ik weet niet zeker of hij in het team speelt of aan de bar, maar. Ja. Uh, <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, ik, ik zat ook even met een scheef oog uh, zat ik, uh, naar dat naar DVVA-terrein te kijken en uh, toen to, to, to zit het over soccer ik denk, nou, dat zal, uh, dat zal wat wijzen daar op dat voetbalterrein. Nee, het is ontzettend leuk. Ja. Uh, dus dat is uh, wat er op, uh, op stapel uh, staat. Ja. En er ja. kan natuurlijk nog veel meer bij. Ja. Dat is ja. Uh, ja, huiskamerconcertje, <laughs> akoestisch spelen, uh, dat zou ook nog wat uh, voor jullie zijn. Ik. Ja, daar zouden we wel wat tijd in moeten steken. Ja. Want, uh, en een hele ik, ik hoef maar op vakantie te gaan en dan uh, komt het dus zo uit. Oh, maar ja, gewoon een cagon, zo'n uh, zo doos, uh, ontbouwen kagon, Pas eh, klaar En dan mag het ook hier, hoor. Oh, ja, mag ja. het ook hier, ja. hebben wij helemaal dat geen moeite mee. Dus uh, bij deze maar uh, dagen wij jullie uit. Nee. Dus ook eens even te kijken of jullie akoestisch jullie werk kunnen brengen. Nou, dan gaan ja, maar, ah, dat, we... We dat, kunnen het wel, hoor. We ja, hebben het ja, al wel een keertje gedaan jullie een het café. Het gedaan. Cafétje, dus wat Daan ja. net aan refereerde, toen was hij op vakantie. En toen ben ik samen met de twee gitaristen en de bassisten... Hier of in, hier niet hier in Haarlem ja. uh, zijn we geweest in een cafeetje, Hoe heet het ook alweer? Pitcher. De flapke. De flapke. Ja. Vlapkan. Dat is uh, vlak bij de patronaat. Het zit, uh, het, zit ja. het schuin tegenover. Het zit, dus, ja. dus dan zit je ook wel. Dat uh, is echt muziekcafeetje. Vlap, ja. Vlapkan. Nee, was ontzettend leuk. Ja. Maar het hebt wel weer snel weg als je verder alleen maar probeert je versterken naar 11 te draaien, zeg maar. Uh, dat is ook niet echt is, akoestisch. Nee dat, nee. Is, nee, nee, nee, dat, nee, dat vinden ze niet fijn. Nee, nee, dat hebben we daar ook niet gedaan. Maar dat uh. doe je vervolgens weer op de andere plek. Uh, als ik jou was, zou ik nog storing uitproberen, pitcher uitproberen, steels uitproberen. Dat zijn nog uh, muzikale cafés die af en toe uh, dit soort dingetjes doen. Dus, uh, die huiskamer achter je hier? Ja, hier achter ja. kunnen we ook uh, Een Mooie open ruimte. Ja, open ruimte. Maar dan wel akoestisch. Want de glazen hoeven er niet uit. Dan, ja, dan moeten ook we die handgoed maar, maar opnemen. Ja, ja, dat ja, dat, dat lijkt me niet zo, uh, zo fijn. Maar goed, uh, in ieder geval je hebt je lijst doorgegeven. Dan gaan we nu uh, weer eventjes uh, drie nummers achter elkaar draaien. Uh, eerst de gast die wij vorige week hadden. Uh, tenminste, hij was uh, niet alleen. Hij had, uh, Dané had hij bij zich. En uh, Justin had hij bij zich. Ik heb het over Mirko. En zijn wijze mannen. En hier dus Kom voor jou. Gezegd, uh, als ik uh, naar dit uh, nummer luister... vind ik dit jullie sterkste nummer wat, uh, wat erop staat... Uh, out of the Light, uh, The Bricks uh, was dit. Uh, ze zijn ook uh, bij ons in de studio, met uitzondering van Giso. die is er niet bij. Maar uh, Martijn uh, zit nu uh, te proosten naar hem en Hé, uh, hey, proost Gisou! Ja, <laughs> dat hij er maar een paar mag drinken op ja. uh, waar hij dan ja, is. Maar Lorca, wat is, is het? Er, dat oh nee, nee ja. dat is nog wel aardig. Hij wou ja. eigenlijk naar La Palma. La Palma, ja. En, maar als je dan een vlucht boekt, dan moet je niet boeken naar Las Palmas, want dan zit je toch echt op een ander eiland. Dus... Uh, Las Palmas is volgens mij... My, uh, Gran, Canaria, ja. Gran Canaria. Dus dat ging even mis. Dus nu zit hij op Gran Canaria. En ja. niet op La Palma. Maar het schijnt daar ook heel mooi te zijn. Ja? Ja. En uh, nu een Spaans biertje. <laughs> ik ga er vanuit. Ik heb geen idee. Perfetta. Canarische ja. Ja. eilanden. Dat zijn toch die eilandjes die voor de Afrikaanse kust liggen. Ja, bij Marokko. Ja, zie je. Ja. Dat dacht ik al. Het is Tenerife. Uh, Ventura. Precies. Daar ga ik naartoe in december. Ga je daar aan de doel? Ja, ja. ja. is iemand die de kerst uh, ontvlucht? Nee, met kerst ben ik weer terug. Oh, oh. Lekker bij de familie. Ja. Uh, en wat staat er op het menu? Kerst Kalkoen? Uh, geen idee. Nee? <laughs> is elke keer doen? weer een verrassing. Oh, dat is een verrassing. Ja. Uh, even over dit nummer, vrienden. Out of the light. Uh, hoe is dit nummer uh, ontstaan? Beschreven? Uitgewerkt? Vertel. Eh. Vertel. Het, het is begonnen oh. met, het, met het loopje waar het nummer ook mee begint. Ja. En uh, toen... Volgens mij is het zo gegaan. Maar ik steek mijn handen niet voor in het vuur. Dat we hebben op het werk een plaza. En er staan een paar akoestische gitaren. En er zijn Benny Gizo en ik gaan zitten. Toen begon ik dat lobby te spelen. Toen kwam Gizo met akkoorden. Ja. En daar hebben we een zanglijntje op gestapeld. En vervolgens in repetities bouw je het uit. Tot, uh, tot wat het nu is. Tot een volledig ja. nummer zeg maar. Ja. Ja. Dus het is... Uh, dus het, het is eigenlijk gewoon op het werk hebben we dat. Na, na een werkdag met een biertje erbij hebben we dat nummer geschreven. Ja. Ik zeg het op de radio. Uh, het is uh, absoluut positief bedoeld. Als je nu een producer erbij zou uh, halen. En uh, je zou de, uh, vragen van zou je dit uh, nummer nog uh, anders kunnen maken. Dan denk ik dat negen van de tien producers en dan de goede heb ik het dan over. Die zouden zeggen nou er valt nog wel wat uh, aan te doen. En dan wordt het nog mooier denk ik. Want dit is al, in de basis is dit een gewoon goed nummer, vind ik. Maar ik denk als je een professionele producer hierbij gaat halen... dat het nog beter gaat worden. Daar ben ik van overtuigd. Dat laat dat, ik dat, zeggen, dit is positieve feedback naar hopen, jullie toe. Ja, laat hem zich melden. Ik heb jullie een naam aan de hand uh, gedaan. En een ja. van die uh, namen uh, die is al voorbij gekomen in dit uh, programma. Ik ga niet zeggen wie dat is. <laughs> dus, uh, nee, maar het, het interessante is, als je zo'n demo gaat maken, uh -huh. dan weet je, dan stap je een soort van, uh, het was voor ons allemaal nieuw, hè? studio uh -huh. in. En dan stap je blind in. En dan ga je het doen. En dan denk je, nou het moet zo en zo en zo en dan is het af. En dan ben je, eerst ben je echt aaptrots. Hè? Als, ja. een, uh, nou ja, als een pauze. Zeg maar. Ja, dat mag. Dat mag. En uh, dus, vervolgens dus, ga je dus luisteren mee. en dan denk je, hé, hey, maar dit, hé, hey, maar dat. Dus het leuke is ook, dat het, het is ook allemaal een zoektocht naar hoe maak je het steeds beter. Ja, juist. En dat, uh, als je dat als muzikant hebt. Hè, dus, uh, dat, uh, en ik denk dat ik, uh, als ik jullie zo aankijk, hebben jullie die drijf. Veren uh, zeker, de drive om dit uh, nummer nog uh, verder uit te bouwen en beter te maken. Dan denk ik dat jullie, uh, als jullie dan in het circuit van nou ja, popprijzen mee gaan doen. Dan denk ik dat jullie heel ver gaan komen. Want als je daar zo al open gaat uh, instaan, dan, uh, dan geef ik jullie een uh, hele goede kans om, uh, om, om gewoon mee te doen. Uh, kwartfinales, halve finales. Daar schat ik jullie dan wel voor in. Nou, we gaan ervoor. Ja. Maar ja. uh, ja, het hangt dus af hè, van, van wat je aan feedback over bepaalde nummers uh, terugkrijgt. Uh, en hoe je en dit was er dus een van van mijn kant: hè, dat je zoekt een goede producer en bouw dit nummer nou verder uit. Want dit is, dit is een topnummer. Dat, uh, in, de, in de basis zit dit een topnummer. Dus... is. Uh, kan iets beter. Nou, <laughs> dus is uh, dus, uh, dus bij deze. Uh, maar goed, uh, ja, nou ja, goed dat, dat, dat, dat, dat doen we dan even ter plekke op de radio. Maar uh, het feit dat jullie gewoon op de radio al zijn is al een compliment. Want anders hadden jullie hier uh, niet, uh, niet gezeten. Nee. Dus, um, uh, dan, dan is er dus nog één nummer uh, wat, wat nog over is. En die gaan we straks uh, draaien. Um, ja. Wat, ik, zit, ik zit eventjes zo van... Uh, van nou, de waslijst is al eigenlijk doorgegeven van de optredens die, die, uh, die er nog zijn. Nog even over, over feedback krijgen. Maar hebben jullie, uh, dat, dat, daar hebben jullie denk ik meer aan, aan, aan mensen die, uh, die in het jij uh, zitten... dan aan uh, familie en vrienden, denk ik. Want familie en vrienden zeggen gelijk van... Oh, het is goed en uh, weet ik van wat. Uh, hebben, jullie dat, uh, hebben jullie dat ook al uh, gehad of niet? Ja, maar ik denk dat je wil gewoon, uh, vooral wil je ook veel horen uit veel ja. hoeken. En, uit veel hoeken. En, en natuurlijk heeft iedereen zo van: goh, is het leuk en zo. Maar ja. grappig is dat iedereen ook wel weer, en ook wel mensen die het niet verwachten, die komen dan met, met opmerkingen die weer heel wat anders zijn dan echt inhoudelijk heel muzikaal. Weet je, van nou je moet dat en dat anders doen. Ja. Maar over iets heel anders weer. Ja. En, uh, en ik denk dat je dat ook, uh, ook dat allemaal moet aanhoren wel. Ja. En sommigen heel hard in de wind slaan. En Eigen wijsheid mag je ook zijn hoor, want uh, het is wat Benny zegt, hè. gewoon lekker muziek uh, maken en gewoon uh, zoveel mogelijk ook jezelf blijven, je moet niet uh, te veel uh, compromissen sluiten met, uh, om, het, uh, om, om anderen te plezieren, nee, nee, nee, het gaat tuurlijk. ook om uh, de basis uh, van wat jullie zelf Zeker, maar wat je erin opneemt in jezelf, dat is weer een ander ding, maar, ja. uh, het is ook gewoon vooral heel leuk om van iedereen te horen. Hoe en wat? Ja, uh, Als coverband, hebben jullie nog idioten... en spannende en ja, maffe dingen... meegemaakt uh, toen jullie... Uh, daar optredens uh, deden? Uh, is er uh, wel eens... Uh, de koffers uh, speelden in, uh, in zalen... wel eens met bier gesmeten of wat dan ook. Uh, de de tenten, wat afgebroken is. Want ik zit me dat uh, wel eens voor te stellen. Want ja, een kofferband... dat is natuurlijk totaal iets anders... dan een band die eigen nummers speelt. Dus uh, Ik denk toch, toch dat er iets anders pub publiek uh, binnenkomt... als je uh, eigen nummers speelt. Ja, het is wat, wat, wat beschaafder, heb ik het idee. En uh, als je koffers uh, speelt... Uh, kan het wel eens... ja, dan zitten ze volgens mij ook een beetje doorheen te lullen... en uh, weet ik allemaal wat... Ik kan ja? me nog wel herinneren... dat we in, uh, in Amsterdam... De, jongens, hoe heet die tent op het Leidseplein ook alweer? Even, de ah, de, de ja. ja, ja. Oh, ja. En, uh, daar hadden we, en daar speel je altijd... Uh, we speelden dan een voorprogramma... speel je anderhalf uur in twee setjes. Ja. En tussen die sets door had Daan, ik geloof, één stap van het podium gedaan... waarna er een ladder zat, de kerel om zijn nek ging. Huh? En die is, heeft hem ook niet meer losgelaten... Nee, totdat nou, ja. we echt weer het podium op moesten. En het moesten we <laughs> ook aan hem uitleggen. Laat Daan alsjeblieft los, want we hebben hem nog nodig. Hij moet nog even drummen met ons. En hij sprak een soort van onbegrijpelijk mengelmoesje... tussen Iers uh, en Engels. En, nou ja, dat was heel ja, al ja, vijf, broek, uh, is heel gezellig. Leuk, Dit is fantastic, <laughs> great. Dat was een beetje de conclusie. Maar hij had het enorm naar zijn zin. Maar het mooie was wel dat hij vervolgens... op 50 centimeter voor het podium volledig uit de dak stond te gaan. Dus dat soort typisch, ik ben er wel voor, weet je? Dat is zeker. Nee, maar beter dan dat je achterin Is dat ook een beetje de knikken. essentie van rock and roll? Moet het ook zo zijn? Je? je moet er wel een beetje van gaan, toch? Ik bedoel, uh, uh, als je een solo speelt, mag je best op je knieën. Laten we het zo zeggen. Ja? Dat, uh... wat, wat wij zeggen. Ja, wij zeggen ook altijd voordat we beginnen te spelen. Kom allemaal wel even wat naar voren, want anders dan. Uh, Hoe Wil jij feest. eigenlijk op het podium? Te, te, want, want, want ja, ik bedoel, uh, jij bent als enige dame daar. Uh, want er kunnen natuurlijk. Uh, een beetje van die hitsige mannen misschien, uh, weet ik. ik. Ik noem maar wat, maar dat kan toch. Ik bedoel... Uh... Nou, ik heb nog uh, geen uh, joelende mannen met shirts uit en weet ik veel wat uh, aan mijn podium gehad, maar... Oeh. <lacht> <lacht> nee, ja, ja, goed, ik kan me zoiets bij voorstellen. Als je op zo'n plek uh, bezig bent, uh, in kroegen of wat dan ook, mm -hmm. en gaat een, uh, de potten bier gaan er doorheen... Ja, dan, uh, sta, uh, en jij staat er uh, lekker een, uh, een, een ragfijne show uit. Uh, dat dat de sommigen het wel een beetje op hun heup kunnen krijgen. En even, uh, het even niet meer weten. En denken: uh, wauw. Uh, wauw. Ja, is er zoiets. Nou, dat moet was je hier trouwens daar toch ook niet denk tegen ik in de een keer. Ja? Uh, we hebben wel al een aantal keren daar gespeeld. En toen. Was dat, op zich was dat een drukke avond. Dat was ook al wat later. Mm -hmm. En toen zijn er wel mensen geweest die met mij op de foto wilden. Dus Toch dat, wel. Was wel, uh, <lacht> nou, dat was wel leuk. Een stelletje Belgen volgens mij was dat. Een paar van die jonge kerels. Ah, Die, die uh, wilden met ja. mij op de foto. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Uh, Oké, okay. uh, ik, ik heb nog, uh, nog iets... Uh, uh, nou ja, we gaan eerst nog even iets, iets uh, zoeken... Wat, uh, wat, wat, jullie, uh, wat jullie hebben meegenomen. Uh, ik, ik, weet je, ik ga toch iets van die Red Chili Peppers uh, er even bij pakken. Want uh, daar doe ik ook nog iemand anders in Permanent een heel erg uh, genoegen mee. Zijn naam is Tjerk de Graas. Uh, ja, uh, hij heeft een coverband. En die noemen zich, samen met Klaas de Jong... en uh, nog eentje van... Uh, uh, ja, dat is een punt waar ik nu even weer niet 1-3 op uh, kom. Maar uh, ze, ze noemen zich de Red Hot Chili Nappers. <laughs> leuk. Ja, ja, ja. Die, hebben dus, die, die spelen dus alleen maar koffers van de Red Hot Chili Peppers. Uh, en dit, dit nummer uh, wat, uh, wat we nu gaan horen, dat heet... Monarchy of Roses. I'll yeah. om dit te gaan draaien. Nee. Nee, nee, nee. Het, het was de bedoeling om het laatste nummer van, uh, van de Brick zelf uh, te draaien. Maar uh, het ging even niet uh, zoals ik het hebben wilde. Maar goed, die, die bewaren we dan tot helemaal aan het eind van het programma... als we de boel af uh, gaan ronden. Want dat uh, gaan we nu doen. Maar ik zie hier allemaal verbaasde gezichten ineens. Man. Wat is dit, is, dit, is dit nou? Ja, dat is het uh, onderdeel van de free player uh, Er zijn sommige muzikanten die uh, sturen dan een mp3 op. En uh, dan zie je uh, op uh, het programma free player wat wij dus gebruiken om de mp3 af te spelen... denk je nog een gat van twee de seconde over hebt. Ja, en dan uh, doet hij het in één keer niet. Als je dan een doorstartje wil maken, dan uh, zegt hij ja, uh, hè, denkbeldig uh, steekt hij dan uh, de meelvinger. Doe het zelf maar. <laughs> dus, dus ik wacht uh, keurig niks naar Fruit of the Original Scene uh, die we daarvoor hebben gedraaid. Uh, in een blokje waar onder andere ook de Red Hot Chili Peppers in uh, zaten. En dan moet ik uh, denken aan uh, enkele bandleden van Excused. Ik weet nu weer hoe die band heet, ja. <laughs> <laughs> uh, die, uh, die, daar hadden we dus een blokje in. En daar zat natuurlijk natuurlijk eigenlijk ook uh, uh, het laatste nummer wat we nog uh, van de demo moesten draaien. Van de Bricks in. En dat nummer heet Never let go. Of nee, uh, Gibson. Nee. Niet Gibson. Nee, die hebben we al gehad, toch? Nee, we... Jawel, het heet Gibson. Gibson. Ja, zie je, die hebben we nog, uh, nog niet gehad. Nee. nee. nee. <laughs> nou, dat is de laatste, die, die moeten we dan nog uh, draaien. Dus uh, zo, zo zit het <laughs> Ja, uh, dat is uh, als je hier. Uh, begele... Prima ja, afsluiten. Ja, dat is een goede afsluiten. Maar in plaats van dat uh, uh, uh, hey. heb je Ravolva ingestart. Ja, ja maar dat, dat, dat was ook de bedoeling van uh, Ravolva moesten we draaien. En dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, de achtergronden van uh, deze lieden die hier aan deze tafel zitten. Wat vonden jullie ervan? Van uh, Ravolva. Ja, lekkere, dikke plaat. Ja, Heb je het gehoord? Heren Reuser en Van der Kruif en Van Zanten. Uh, ja, helaas, jullie worden gemist in, uh, in het uh, wereldje van de muziek. Maar de Bricks uh, vinden dit uh, vetterhok. Ja, kunnen dan? we het nog ergens liken? Uh, <lacht> ja, ze hebben nog een Facebookpagina. Die, die is nog steeds uh, uh, actief. Uh, de band zelf uh, wat minder. Maar ik uh, begin nu toch uh, zo langzamerhand uh, gewoon weer te zeggen van... Uh, Jongens, reunieconcertje hier bij Alternative VM. <laughs> en dan vanaf. gewoon uh, niet uh, akoestisch, maar gewoon vet. Oh, dat <laughs> kan wel. Ja. Even een bloemetje bij de buren neerzetten. Ja, een bloemetje bij de buren uh, neerzetten. En uh, ramen <laughs> wagen wij het open van de zomer een keer uh, lekker spelen. En dan uh, gewoon kaart uh, knallen zodat de dakpannen eraf vallen en dan stormt het nog niet eens. Dus uh, <laughs> zoiets. Uh, maar goed, uh, je hebt het gehoord. Nou, het is uh, een band die ook uh, meegedaan heeft aan de Rob Agda wordt. Helaas uh, hebben ze toen niet gewonnen. Maar ze hebben een uh, anderhalf jaar hebben ze, op basis van het album wat ze hebben ge gemaakt. Hebben ze een jaar lang hebben ze dat uh, geprobeerd. Maar helaas, uh, het zat er niet meer in. Ah, lekkere muziek. Lekkere muziek. Ja. Nou, ja. We zijn ook een beetje aan het eind gekomen van, uh, van deze fijne alternatieve femme. Uh, ik wil alleen aan jullie vragen: vonden jullie het leuk? Ja, geweldig. Ja. <laughs> nee, ik vond het sowieso heel gezellig. Hier. Ja. Ja, en uh, um, nou, de, de, de, de conclusie die een ander die hier eerder heeft gezeten ook al. Ik vond het ook heel nuttig ja? om jou uh, uh, of jullie ervaringen, tips te horen. Ja. En uh, daar kunnen we zeker wat mee. Ja. En uh, ontzettend bedankt voor deze toffe zendtijd. Ja, nou ja, ja. Dat hebben we ook graag gedaan. En ja. dat, uh, de muziek, uh, daar zit uh, echt muziek in. Dat, uh, sowieso, want anders hadden we dat ook niet gedaan. Uh, uh, dus, dus ja, uh, het is aan jullie wat, uh, wat jullie ermee gaan doen. Natuurlijk, uh, de komende tijd. En uh, de aanzet hebben jullie al met die demo uh, van afgelopen september, hebben jullie er al mee, uh, mee Komt die weer komt hij weer? <laughs> ik denk, ik moet ja. toch mijn laatste kans nog krijgen. <laughs> komt hij ja. weer hè? Met ze. Uh, met, uh, met, uh, gaat toch weg. <laughs> Gelukkig krijgen we Gifson zo nog. Dan ja, is iedereen dan het weer vergeten. vergeten. <laughs> goed, goed, goed weer fel. Uh, nou ja, uh, Gifson. Nog even over dat nummer wat, uh, wat we nog uh, gaan draaien. Uh, hoe, uh, hoe is dat uh, even. Uh, uh, is dat ergens op een. Uh, er wordt het gewezen naar Benny. Nou, ja, Benny ja, ja, ja, is de gloss, ja. dus Benny moet het... Uh, nou, moet het de eerste nummers die we schreven waren wat rustiger. En af en toe moet je een beetje voor de balans iets hards yeah. doen. Maar we zijn toch stiekem heel rustig begonnen met het nummer. Ja. Yeah. We hebben een rustig intro. Dan gaat het los. En dan hoor je de Bricks zoals ze echt Zo als, uh, Zoals jullie eigenlijk zijn. Ja. Is dit het uh, ware gezicht ook van de Brix? Ja, met dit uh, nummer? De, de, de, We sluiten er meestal het optreden wel uh, mee af. Ja. Yeah. En dan... Uh, iedereen rustig gaan slapen daarna. <lacht> rustig gaan slapen. Wat zeg je dan? Dat zeg je dan zo leuk van. Zo heel erg candlelight, Light, uh, uh... uh, Er zit hier een programma hierachter. Nou, ik, ik weet niet uh, of, uh, of dat candlelight er dan nog, uh, nog een beetje in zit, eerlijk gezegd hoor. Dus, uh... Ja. Maar goed, uh, uh, uh, maar uh, dat nummer, dat uh, ja. ja heb jij dat bedacht? Of, uh, ik, ik heb je de dat muziek geschreven. Ja? En op een gegeven moment zijn we een beetje gaan kijken van wat voor tekst erbij kan. Mm -hmm. En ja, God, waar gaan het over, nou, ik ben, Nee, Ik weet niet, Benny, het ging anders. Want jij had een. een, een het, het loopje wat nu de brug is, was ja. eigenlijk het couplet bij Benny. <lacht> en toen kwam hij ermee en toen stonden wij met z'n allen te kijken. We vinden het wel vet, maar het couplet is de brug en de brug is het couplet. Oh, dus dat moest omgedraaid. worden. Ja, dus uh... toen hebben we het nummer met z'n allen ondersteboven gegooid. Mm -hmm. En uh, daarna heb ik er een tekst op geschreven die niet al te ingewikkeld is. Het gaat gewoon over seks, en dat ga je duidelijk. Sex and drugs and rock and rock. Ian Jury. En, en we hadden ook nog niet een liedje wat daar gewoon over ging. No. Wel ja, dat, dat slaat eigenlijk nergens op als een rockband als je dat niet hebt. Ja, Hit me dus, with your rhythm stick. Ja, nou dat ja, gaat, dat, uh, ja, Dat is iets voor dames. Uh, wat dat ja. ja, en is Ingrid het dan zingt, wie weet. Uh, dan wordt het helemaal een stout nummer denk ik. Ja. Dus, uh, en, zo, en, en nu is het gewoon lekker. Het is een nummer waarin iedereen lekker uit zijn dakken gaan op het eind. Ook voor de band zelf. Het het is gewoon een lekkere nummer om te spelen. Goed nummer om uh, te spelen. Het ja. is ook een goed nummer om uh, mee af te sluiten. Het uh, nummer duurt 3,51. Gaan we dat redden, Marcus? Uh, nog niet? Nee, je hebt nog 4 minuut 30 over. Oh, heb ik nog 4 minuten 30 over? Ja. Dan heb ik nog 20 seconden om het uh, vol, uh, vol te krijgen. Geloof ik, zoiets. Leuk, hè? Ja, ik heb geen, ti geen timer uh, terug. Uh, er valt dus, uh, het klokje daar links, Ryan. Ja, weet ik, weet ik, weet ik. Weet ik. Dus, uh, maar, uh, dat is gewoon een klok. Uh, dat is, uh, ja, dat uh, is een klok. Maar, is die klokje loopt 15 seconden achter. Ja. Oh, die loopt 15 seconden achter. Nou, dan, voor. Uh, voor, voor uh, Kom uh, allemaal 8 november naar de winsten in Amsterdam. Ja, die tijd moet vol, toch? Ja, en goed. 7 november in de horen in de manifesto. het manifesto. Het wordt goed. echt te gek. Bij deze dus uh, nog één keer onder de aandacht gegeven. 14 november hebben wij Kira Dekker hier in de studio. 21 november hebben wij Linda Kreuzen. En ja, wat hebben we volgende de... week? Uh, voorbeschouwing Robben-Akna-woord. Vind, uh, vind je dat een goed plan? Want uh, de, de dag erop uh, moeten we daar toch in het patronaat rondlopen. Dus, uh, vandaag, ja, dat is waar ook. Ja. dag maar vrijgenomen. Wij kunnen dus nu uh, de laatste nummer wel, uh, erin uh, typen, denk ik. Je hebt nou, na nog drie minuten, 3 uh, minuten 40 over. Oké, okay, dan gaan we oh. dan, uh, afsluiten. Hier zijn uh, de Bricks en het nummer dat heet Gibson. En wat uh, ons, ons betreft, betreft tot, tot volgende, volgende week. Baby,